Is uw gastheer weer De man in het zwart Met een nieuw verhaaltje in onze serie Luister en huiver Ditmaal getiteld Roep geen geesten op Vrienden Vanavond heb ik een wat sinistere bui En daarom heb ik ook een wat duister En eenzame achtergrond gekozen Zowel wat plaats van handeling betreft Als naar de geest Ik vraag u wordt onschuld altijd gewroken, zoals onze comfortabele theorie luidt. Ach ja, mensenlevens worden soms op het laatste moment gered. Maar is het mogelijk dat het leven van een man gered wordt... nadat hij al vastgesnoerd zit op de elektrische stoel? En terwijl u getuige kunt zijn van de laatste ogenblikken van een ter dood veroordeelde... hopen wij onze belofte te kunnen houden en u te laten... Heuvel. New York, 1935. Extra beheer, graadt geweigerd. Harry Noos moet sterven. De moordenaar van de dokken toch naar de stoel? Extra, Extra, Extra beheer van de cent. geweigerd. Harry Noos moet sterven. 10 augustus. Harry North, 28 jaar oud, leraar van beroep, werd een jaar geleden ter dood veroordeeld wegens moord op Elvin Conniers. Vanmorgen werd hem meegedeeld dat zijn verzoek om gratie door de gouverneur is afgewezen. North heeft steeds volgehouden onschuldig te zijn. Het doodvonnis moet nu binnen 24 uur worden voltrokken. Harry North moet sterven, de woonraad van de token, toch naar de stol. De strijd van North, om zich uit handen van de beruchte beul Reilly te houden, is langdurig en bitter geweest. North, zeer sterk verouderd, verklaarde vanmorgen nog, ik ben onschuldig, ik zweer bij God dat ik onschuldig ben, maar ik geloof dat ik blij moet zijn als alles eindelijk achter de rug is. En zo heerst op die zwoele augustusavond terwijl bliksemflitsende lucht lucht klieven, een grote spanning in het kleine stadje Ozening, gelegen op zo'n 50 kilometer afstand van de Hudsonoever. Daar bevindt zich de Sing Sing-gevangenis, de stad der verdoemden. Maar zelfs binnen die muren is er niemand die de dood zo sterk nabij voelt als de jonge vrouw die achter het stuur van een auto bijna roekeloos langs de spaarzaam verlichte hoofdweg tussen New York en Ozening zuist. Kwart voor tien. En om elf uur. Nog één uur en vijftien minuten. Kwart voor tien. Ik moet het halen. En toch. Ik kan het haast niet, Harry. Ik kan je niet leven zien verbrand. Ik kan het. Wat is dat? Neemt u me niet kwalijk, Madam. Ik, ik neem het u wel kwalijk. Wie haalt het in zijn hoofd om midden op de weg te gaan van zwaaien? Het spijt me vreselijk. Het was niet mijn bedoeling om u aan het schrikken te maken. Ja, wat is uw bedoeling dan wel? Hij maakt u voort, want ik heb erg veel haast. Mijn wagen staat er aan de kant. Hij hield er plotseling mee op. Ik weet niet wat er mee aan de hand is en ik heb er geen verstand van. Maar ik net zo min, u treft het niet. Probeert u een volgende wagen, ik moet verder. Nee, nee, luistert u nog even alsjeblieft. Ik, ik heb u laten stoppen omdat ik naar Ozijning moet. Er hangt erg veel van af. Ik moet daar op een bepaalde tijd zijn. Daar moet ik ook heen. Goed. Ik zal u vertrouwen, als u mee wilt rijden, stap dan vlug in, want ik heb haast. Dank u. Mag ik vragen in welk gedeelte van Ozijning u moet zijn? De gevangenis. Sing Sing? Wat moet zo'n aardige jonge vrouw als u dat doen? Ik ben niet gediend van uw complimentjes. Als u het weten wilt, ik ben journaliste. Journaliste? Dirty Lake, van de Morning Post. En uh, gaat u daarom naar de gevangenis? Ja. Ik heb Harry Norse vroeger gekend. We oh. hebben samen gestudeerd. Daarom vond mijn baas het een goed idee als ik het verslag van de executie zou maken als ik een laatste interview met Harry had voor ze. Nou, uh, hebt u hem gekend... als ik u was, dan zou ik toch maar geen medelijden met hem hebben. Waarom niet? Omdat... Uh, <laughs> ja, hij is zo schuldig als de duivel zelf. Dat is niet waar. Dat is toch bewezen? De rechtbank heeft hem schuldig gevonden. Hij, hij alleen heeft het gedaan. Wat is er met u aan de hand? Het zweet loopt plotseling langs uw gezicht... Voelt u zich niet goed? Oh, nee, nee, ik, u hebt u gedronken? Eh, nee, nee, niet veel, gelooft u me. Ik eh, voelde me niet zo prettig en eh, ja, heb ik inderdaad wat gedronken. Ach, het hindert niet. Het eh, zijn de zenuwen, geloof ik. En eh, daarom dacht ik... Maar ik, ik ben echt niet dronken, hoor, als u dat soms het doet. Het hindert niet, zeg ik u toch. Die, eh... Die Noos. Ja, ik, ik heb het in de kranten gelezen... U natuurlijk ook. Die, uh, die schijnt een oude man in een auto aangehouden te hebben. Hij heeft hem de hersens ingeslagen... en toen liet hij de wagen van de kade in de rivier rijden. Hij heeft het niet gedaan, zeg ik u. Het moet iemand anders geweest zijn. Moet u die opdracht uitvoeren? Ach. Moet Laat ik wil hem nog eentje zien nog één keer met hem praten over vroeger. Misschien helpt het hem. Toen ik 18 was, dacht ik dat ik verliefd op hem was. Gaat u dan naar hem toe als u dat per se wilt? Maar gaat u niet naar de andere? Waarom niet? Hebt u ooit wel eens een electrocutie meegemaakt? Nee. Het gezoem dat luider en luider wordt als de dynamo's gaan draaien. Het lichaam dat zich verzet tegen de riemen... De rook die opstijgt. De schroeilucht van de huid op de plaatsen waar de elektroden zijn bevestigd. Hou op! Hou op in naam. Oh, uh, het spijt me, ik wilde u niet van streek maken. U schijnt er heel wat van af te weten. Ja. Ik. Uh, ik ben de beul. Wat? Wat zegt u? Ik ben de beul. De man die ze slager Riley noemen. Dat kunt u niet doen. Draait, zeg ik. Ja, maar ik. ik moet om tien uur in de gevangenis zijn. De terechtstelling is om elf uur. Als het niet precies om elf uur gebeurd is... dan is de man volgens de wetten van de staat overleden... en dan kan niemand er meer iets doen. Bedoel je? Oh ja, ik weet wat u denkt, hè? Als u mij hier achterlaat... zodat ik niet op tijd kan zijn om een plicht te doen... dan gaat hij vrij uit. Maar ik kan u wel zeggen dat dat geen zin heeft. Waarom niet? Dan zullen ze er een ander bij halen. Elke elektricien kan een schakelaar omzetten... Die zou er alleen maar mee bereiken dat ik mijn loon niet kreeg. Oh, jullie zoon. Ja, ik moet toch ook leven? Net als iedereen. Ik bent al net als de rest. Wat bedoel je? Ze vinden me een hele geschikte vent. Een aardige kerel. Totdat ze horen wie ik ben. Slager Riley. En dan ben ik een uitgestotene. Een stuk vuil waar je niet mee om moet gaan. Want anders word je ermee besmet. ...moet ik medelijden met je hebben. Oh, ben ik soms slechter dan de jury die een man veroordeelt? Of een rechter die het vonnis uitspreekt? Oh, dat weet ik niet. De staat maakt wat je bent. En wat betaalt hij ervoor? En neemt je je vrienden af? En maakt je tot de eenzaamste man op gods aardbodem? En wat betaalt hij ervoor? Niet eens genoeg om van te leven. Misleek wees verstandig en breng me naar de gevangenis. Goed. Slager, Riley. Goed. Ik stel je naar de gevangenis brengen. Maar... Maar wat? Hoeveel terechtstellingen heb jij al uitgevoerd? Dat weet ik niet precies. Honderd misschien wel. En waarom valt deze je dan zo moeilijk? Moeilijk? Dat is niet waar. Wie zegt dat? Ik. Ach man, het zweet loopt langs je gezicht. En je hebt al verschillende keren naar die fles in je zak willen grijpen. Ik heb u al gezegd, ik uh, voelde me niet zo goed. Zenuwen denk ik. Of denk je soms ook dat Harry Norris onschuldig is? Wat ik denk, dat maakt geen enkel verschil. Die schakelaar moet ik toch omdraaien. Maar ik zeg u dat hij niet onschuldig is. Geloof me nou toch, hij is zo schuldig als de duivel zelf. De gang der veroordeelden in Sing Sing. Het duurt nu geen uur meer voor de stroom wordt ingeschakeld. De gang der veroordeelden is een smalle stenen gang... die spaarzaam verlicht wordt door elektrische lampen in groene kappen. Aan één kant is een rij dik getraliede cellen. Precies open kooien. Verschillende van die cellen zijn bezet. De beesten in die kooien zijn vanavond rustloos. Met elke tik van de klok wordt het sterker voelbaar. De hitte van de augustusavond en de antiseptische lucht in de gang... Hebben de zenuwspanning tot het uiterste opgevoerd. Op dit ogenblik komt er een bewakende hoek om in gezelschap van Dorothy Lake. Let je maar niet op ze als u langs loopt, Miss Lake. Ze houden er niet van de bekeken te worden. Welke cel is van? Van. Van, van Harry? Helemaal achteraan. Die met het verre licht. Hoeveel tijd heb ik? Tien minuten. Tien minuten? Maar tien minuten... Stil, zachtjes, wat misleek. Maar tien minuten voor de beul komt? Riley komt niet in de cel. Alleen de directeur en de, de geestelijke en de be bewakers die hem gereed moeten maken voor... Uh, nou ja. Wat, wat is dat? Die muziek bedoelt u? Ja. Oh, dat is Jake Diever. De neger die zijn vrouw vermoord heeft. Die is... Uh, het is maandagavond aan de beurt. Jake? Jake, hou eens even op, wil je? Dank je. Gaat hier maar mee. Zo, we zijn er. Cell van Harry. Waar, Waar is. Da daar zit hij. In de hoek op zijn Brits met zijn hoofd in zijn handen. Hij is nogal wat veranderd, hè? En haar is helemaal grijs geworden, ja. Ik denk niet dat hij hem zich zo herinnert. Nee, nee, inderdaad niet. Hallo Harry. Harry, wordt eens wakker, ouwe jongen. Ah, ik heb een goede kennis van je meegebracht die je op komt zoeken. Je ziet zeker al wie het is. gaat u binnen, Miss Dan hebt u me niet kwalijk, ik moet de deur achter u sluiten, dat begrijpt u wel. Uh, tien minuten, en uh, ik zou er maar gebruik van maken. Hallo, Harry? Hallo, Dolly. B Blijf zitten, alsjeblieft. Ik heb nooit op je brieven geantwoord. Ik dacht dat dat beter was. Ik begrijp het. Ik wilde die alleen laten weten dat ik aan je dacht. Wil je niet gaan zitten op dat bankje? Graag. Ik. Ik heb het niet gedaan, Dolly. Ik heb die cognac dus niet vermoord. Dat hoef je mij niet te zeggen. Ik heb dat al zo dikwijls gezegd. Zelfs zodra ik wakker word. Als ik droom ben ik altijd in de rechtszaal. En dan brengen ze me rechtstreeks van die zaal naar de elektrische stoel. Daar word ik dan wakker. Harry, alsjeblieft. Ik heb niet geprobeerd Conius te doden. Ik heb geprobeerd zijn leven te redden. Maar niemand wil dat geloven. Behalve je vrienden. Ik heb de moordenaar gezien, Dolly. Hij stond op de treplank van de auto nadat hij koniërs had gedood. Hij startte de wagen in de richting van de kade en sprong er toen af. Ik dacht dat ik de wagen nog kon laten stoppen om zo koniërs leven te redden. Want toen wist ik nog niet dat hij al dood was. Ik sprong op de treplank en toen zag die agent me. Maar ik heb het gezicht van de moordenaar gezien, Dolly. Ik zag het duidelijk in het licht van de lantaarn. Net zo duidelijk als ik nu jou zie. Maar niemand heeft ook dat willen geloven. Heeft het zin, Harry, om maar steeds in hetzelfde kringetje rond te draaien? Ik denk het niet. Cornelius is dood. Roep geen geest op. Doe, Harry, alsjeblieft. Je hebt gelijk. En ik vergeet jou helemaal. Wil jij iets hebben, een sigaret? Dat kan. Hoor. Als je me helemaal kapot wilt hebben, ga dan door met zo beleefd tegen me te zijn. Spijt me. Ik ben het altijd al zo geweest. Oh ja? Ja. Kunnen we niet over andere dingen praten? Hm. Over die goede oude tijd? Ja. Goede oude tijd. Denk je er nog wel eens aan? Vaak. Niets vergeten? Geen dag... Geen uur, geen minuut. De universiteit in het zuiden. We zouden grote dingen gaan doen, weet je nog wel? Ik vond het er heerlijk. Ik herinner me nog hoe de heuvel eruit zag in het schemerlicht. Met de vuren vliegen onder de bomen. En de geur van de magnoliabloesem. De rivier waar we zo vaak gezwommen hebben. De witte pilaren van Istool. Het zingen op de trap. Herinner jij je de oude Ken nog? De concierge van East Hall. En zijn kat Fatima. Oh, wat was die gek op dat beest? Weet je nog, Harry, dat jij en Jimmy Westlake een slang van hem hebben gemaakt door middel van aan elkaar geknoopte kantjes? Ja, dat was die woest. Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik een brief van Jimmy gehad. Oh ja? Ja. Hij is nu arts. Hij heeft net zo lang geploeterd tot hij bereikt heeft wat hij wilde. Ja, die heeft zich knap omhoog gewerkt. Hij heeft grote dingen gedaan. God, Hij... oh, Dolly, ik wil niet sterven. Mag ik. Mag, mag ik naast je komen zitten? Nee. W waarom niet? Nee, ze zouden denken dat je me vergif of iets dergelijks in mijn handen wilde stoppen. Dolly. Ja? Hoe laat is het? Ik. Ik. Ik, ik weet het niet. Zeg het toch maar, Loosje, om. Zeg het maar, hoe laat is het? Miss Leek, hallo, miss Lake. Wat is er? U moet nu verdrekken, hoor. Zit de dan. Wie? De directeur, de geestelijke en uh, de andere. Maar het is nog geen tijd, het is net half elf. Miss Leek, ik heb u toch gezegd, ze moeten alles voorbereiden. Komt u nou. Ah, wel, Dolly. Nee, nee, ik neem nog geen afscheid. Misschien zal de gouverneur zich op het laatste ogenblik nog bedenken. Miss Leek, alsjeblieft, maak het nou niet erger... Het bezoek had al enige tijd weg moeten zijn. We Spijt me, meneer, maar ik... het is een uurde, ik begrijp het. Dank u. Meneer. Dag, Harry. Goedenavond, meneer. Goedenavond dominee. meneer. Is het zover? Ja, Harry. Het is zover. Wilt u mij nog volgen om een man te zien sterven? Ja, hier is het. Een kale ruimte zonder ramen als een stenen kelder. Kijkt u maar niet te lang naar die beruchte stoel... of naar de kabels die hem verbinden met dat kleine hokje... de technische ruimte... waar de beurreili zichtbaar is achter een grote ruit. Met een bezweet wit gezicht staat hij roerloos voor het schakelbord. Voor de stoel staan enige rijen houten banken, net kerkbanken. En ze zijn onder meer bestemd voor diegenen die ambtshalve aanwezig moeten zijn. De gevangenisdokter die de dood moet constateren, leden van het openbaar ministerie en natuurlijk vertegenwoordigers van de pers. Er is een zacht geroezemoes. De bewakers van de dodenkamer kijken zenuwachtig naar de klok. Dolly, Dolly leek. Wat moet jij hier? Oh, hallo. Wat is er? Het lijkt net of je me niet meer kent. Ja, tuurlijk wel. Jim Connors van de Sun. Moet jij ook al verslag maken voor je krant? Ja. Ja, mama. maar jij kent nog toch goed, heb je me wel eens verteld. Heel goed. Hoe halen ze het in hun stomme kop om jou hierheen te sturen? Ik had het ook niet, Jim. Lieve kindje, je gaat toch niet flauw vallen, hè? Ik, ik weet het niet. Ik wil weg. Ja, dat, dat, dat lijkt me veel verstandiger. Kom, ik, ik zal je naar de uitgang brengen. Nee, het is al te laat. Het gaat niet meer. Oh, waarom niet? De directeur komt binnen. Is, is er iets? Nog niet. De directeur houdt eerst een korte toespraak. Ja. Geachte aanwezigen, vertegenwoordigers van de pers... Ik moet u wijzen dat het niet is toegestaan om foto's te nemen in deze ruimte. Evenmin is het toegestaan uw zitplaats te verlaten om aan wie dan ook vragen te stellen. Deze waarschuwing geldt in het bijzonder voor diegenen die voor de eerste maal hier aanwezig zijn. Ik geef u nu een korte uiteenzetting van hetgene gaat gebeuren. De veroordeelde komt via de deur rechts naar binnen geflankeerd door twee bewakers. Hij wordt in de stoel vastgebonden en de elektroden worden bevestigd. Vervolgens zult u een zoemend geluid gaan horen. Dat zijn de dynamo's die tot volle kracht gaan draaien... ...voor de stroom naar de stoel wordt ingeschakeld. Dit duurt verschillende seconden... ...tot ik de beul het signaal geef de schakelaar om te zetten. Gedurende die tijd eis ik absolute stilte. Niemand mag reageren... ...voor de dokter de dood heeft geconstateerd. Dank u. Zit u? Ja? We zijn op weg. Het gaat gebeuren, Dolly. Kijk maar niet. Buig je hoofd maar naar beneden, kind. En probeer je goed te houden. Anders maak je het nog erger voor hem. Om tien uur 52 tot precies... ...kwam Harry North de dode kamer binnen. Bleek. Maar rechtop, de bewakers voerden hem rechtstreeks naar de stoel, langs de technische ruimte, waar Riley de Beul strak naar hem stond te kijken. En toen... Directeur! Wat is er, hij? De heertje. Directeur, dat is de man, daar staat hij. In dat hok. Kalm nou maar, je kalm. Wie is die man, directeur? Wie is dat? Als je het weten wil, dat is Riley de Beul. Hij is de man die kon hier zo'n heeft... Ik herken hem duidelijk! Zin, Harry, wees nou verstandig. Breng hem naar de stoel, mannen. Maar luistert u dan toch directeur? Hij is het! Hij is het die Collius heeft beroofd en vermoord! Dat is het gezicht dat ik gezien heb in het licht van de lantaarn! Dat is de moordenaar! Ik dacht dat we geen last met je zouden hebben, Harry. Het spijt me, maar als je niet rustig blijft, zal ik je prop in de mond moeten laten doen. Maar directeur, geloof me toch, ik heb... Snoer om de mond. Niet kijken, Dolly. Niet kijken. Oh, mijn god, het is het ergste dat ik je ooit heb meegemaakt. Maar, maar, maar het is waar. Wat is waar? Daarom was is zo van strek vanavond. Daarom had hij getronken. Hij heeft konjes vermoord. En Harry wordt er voor de recht gesteld. Maar rustig, nee. maar, Dolly. Rustig. Maar hij heeft het gedaan. Riley is te schakelen. Harry zit nu in de stoel. Vastgebonden. Oh, Wat is dat? De, de dynamo is ingeschakeld. 500 volt. 1000. 2000. 2500. 3000. Nu. Stilte! Stilte alstublieft. Dokter, wilt u hier komen? Wat gebeurt met helemaal. Tollie. Ja. K kijk eens naar Harry. Kijk naar Harry. Hij... Hij... hij... leeft. Hij leeft nog. Ja. Hij wel. maar... Wat maar... Riley. Kijk naar Riley. Riley. Mag ik u alle dringend verzoeken weer te gaan zitten... en vooral rustig te blijven? Wat er precies is voorgevallen is voorlopig nog een raadsel... met de executie zal voor korte tijd moeten worden uitgesteld. Ik zal mij met het vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie beraden wat er nu staat te gebeuren. Allereerst lijkt een nauwkeurig onderzoek van de technische apparatuur noodzakelijk. Wat er precies is fout gegaan is nog niet te verklaren, maar u hebt mede kunnen constateren wat er is gebeurd. Niet de veroordeelde, maar de beul Riley is door de elektrische stroom gedood. De gang der deelden, de dodencel. In diezelfde cel die hij enige minuten geleden heeft verlaten, om er nooit meer terug te keren, ligt Harry North schijnbaar buiten bewustzijn op zijn Brits. De deur van de cel staat nog open. De strenge discipline van de gevangenis is door de gebeurtenissen voor een ogenblik verslapt. Naast de Brits, Dorothy Leek en dezelfde bewaker die de doden Harry, Harry. Laat je hem voorlopig maar met de rust misleek. Waarom? Hij is flauwgevallen. Er komt een eind aan het uithandingsvermogen van de mens. Wat hij heeft moeten doormaken is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Oh, oh. Oh, Harry. Oh, Dolly. Wat doe jij hier? Nee, nee. Blijf liggen, Harry. Rustig maar. Ik, ik voel me zo licht in mijn hoofd heb ik geslapen. Ja. Ik heb weer gedroomd. Ja. Ik heb weer gedroomd. Dat ik... in de rechtszaal was... en ze me naar de stoel brachten. Niet over praten, Harry. Ja, maar, maar... nou was het anders. Ik droomde... dat er een ander gedood werd. Niet ik. Vind je dat niet vreemd, Dolly? Ik zag het zo duidelijk voor me, alsof ik klaarwakker was. Dat was geen droom, Harry. Geen droom? Nee. Er is werkelijk iemand anders gedood. Mm. Riley de Beul. Ik begrijp er niets van. Geen droom. Alles is zo licht in mijn hoofd. Zo licht. Harry. Laat hem maar. Straks zal hij zich wat beter voelen. Oh, dan ik Hoe is het met hem? Ja, erg verwacht meneer. Heeft de dokter nog kunnen ontdekken waar de Riley is gestorven? Ja. Vertelt u me eens, Miss Lake. Er wordt beweerd dat u vanavond Riley naar de gevangenis hebt gereden. Ja, dat is zo. Hebt u toen iets bijzonders aan hem gemerkt? Ach, ik, ik kende de man niet, maar het viel me op dat hij erg nerveus was. Had hij gedronken? Ja, ja, dat heeft hij zelf gezegd. Dan klopt het wel met hetgeen de dokter heeft verklaard. Wilt u me alstublieft uitleggen wat dat betekent? Heel eenvoudig, mrs Leek. De elektrische stroom is overgeslagen. Ja, maar Riley heeft de schakelaar naar de stoel. Niet omgezet. Dat was ook niet nodig. Een hete, benauwde avond. Het lichaam nat van transpiratie. Met alcohol als volmaakte geleider van elektriciteit. Ah, oh, ik geloof dat ik het begrijp. Er moet iets niet in orde zijn geweest met de isolatie. De dokter heeft iets dergelijks eens meegemaakt met arbeiders... die bezig waren in de buurt van hoogspanningskabels... die niet geïsoleerd waren. Het was niet nodig de draden aan te raken... om door de stroom getroffen te worden. En Raleigh stond er ook dichtbij. En als iemand in een dergelijke toestand verkeert zoals hij... dan springt de vonk over als een bliksemschicht. En zeker als er sprake is van 3000 volt. Ah. Hallo, Harry. Hoe gaat het? Uh, ik heb gehoord wat u zei. Dus het was geen droom. Nee, je bent weer terug in je cel. Uh, voor hoe lang? Wat bedoel je? Die man die, die Riley heeft Cognus beroofd en gedood. Daar sta ik buiten, Harry. Daar heb ik niets mee te maken. Nee, natuurlijk niet, maar ik wel. En dat maakt het voor mij van echt belangrijk. Riley is dood. Hij was de moordenaar, maar ik kan hem niet aanklagen. Voor het gerecht blijf ik dus de schuldige, is het niet zo? Ik vrees van wel. En nou komt u hier om mij opnieuw de executie aan te zeggen. Wanneer ga ik terug? Terug? Ja, ja, ja. Voor de tweede keer. Jij gaat niet terug, Harry. Wat? Nee, alsjeblieft wees eerlijk tegen mij. Jij gaat niet naar de stoel, Harry. Nu niet en nooit meer. Wacht eens. Ik, ik heb zoiets gehoord. Hoe raar, die heeft het mezelf gezegd. Hoe laat is het misleek? Half twaalf. Half twaalf. Juist. Ik weet niet of jij schuldig bent aan moord, Harry. Maar volgens de wet van deze staat ben jij sinds dertig minuten dood. En er kan je niets ter wereld meer gebeuren. MUZIEK <tied> En dit was het dan weer, vrienden. Harry North werd gered van een gewelddadige dood. Maar hoe zou het leven zijn van iemand die officieel niet meer bestaat? Een interessante vraag, vindt u niet? Denk er eens over na. Uw gastheer, de man in het zwart, neemt weer afscheid van u. En wenst u een aangename nachtrust.